Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Komt er vandaag een doorbraak in de formatie? Informateur Remkes gaat straks een laatste poging doen om een nieuw kabinet te vormen. Gisteren werd duidelijk dat er in elk geval geen minderheidskabinet komt... Een van de opties die nog op tafel ligt is een extra parlementair kabinet. Dat is een kabinet zonder regeerakkoord waar veel partijen ministers aan kunnen leveren, zegt verslaggever Wilma Borgman. De ministers maken wel duidelijk wat ze willen bereiken in hun uh, regeerperiode, maar moeten dan steeds op zoek naar meerderheden in de Kamer. Dus de Kamer krijgt meer invloed. Dat past wel bij die behoefte aan een andere bestuurstijl. Tegelijkertijd... 19 fracties in de Tweede Kamer. En dan moet je wel met heel veel partijen in gesprek om zo'n meerderheid te vinden. Straks om half twaalf komen de fractievoorzitters bij elkaar. Nederland heeft op Cyprus na het grootste pensioengat tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie. Drie jaar geleden kreeg een vrouw zo'n 40% minder dan een man, blijkt uit onderzoek van een pensioendenktank. Oorzaak hiervan ligt in het verleden. Vrouwen stopten vroeger vaak met werken als ze gingen trouwen en werken nog altijd vaak in deeltijd. Het kabinet houdt er rekening mee dat we volgend jaar allemaal opnieuw twee coronaprikken moeten hebben. Volgens de krant NRC is er 134 miljoen euro vrijgemaakt om de hele vaccinatiecampagne nog een keer te doen. Het is nog niet zeker of dit ook echt moet. En een lekker avondje voor Ajax gisteren. De Amsterdammers wonnen ook de tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Het werd 2-0 tegen Besiktas in een kolkende Johan Cruijff Arena, zagen onze commentatoren. De hele voor ons rechterzijde staat met zijn rug het veld toe en springt. En aan de andere kant kijk ik even nu. En dat heb ik nog nooit gezien hoor, dit. Nou, Over drie weken speelt Ajax de volgende Champions League wedstrijd thuis tegen Borussia Dortmund. Het weer naar de herfst is nu echt begonnen. Vandaag gaat het regenen. Vooral in het noordwesten kan er veel uit de lucht. En het wordt zo'n 15 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files staan er op de A10, de Ringweg Amsterdam richting het Koenplein, bij de afrit Volendam, 2 kilometer. Op de A27, richting Almere, tussen Hilversum en Eemnes, 3 kilometer, met een kwartier oponthoud. En op diezelfde A27, maar dan richting Utrecht, bij Knobit Eemnes, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,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 is meant to Als je zei op een smakel, maar je alles voor shit. Wat gaat gebeuren hier? Ah, ik ben met Joost, geen fles, geen kostschool. Nee. Daag die tekst in mijn broek, geen sportschool nee. Ze geeft hoofd heel groot, geen koprol. zakt af, pikzakken zitten bomvol. Ik doe het even weer en niet voor de laatste keer. Nee. Het gaat veel te goed, pik, je kan niet haten meer. We doen het nu en maar we doen het later weer. Yes. Ik kan mijn money op je bossen, want ik maak het weer. Wow. jij doet mij af en ik weet je wil het wijn Nou, maar alleen voor die lifestyle, baby. Altijd als je mij bent, alsof je alleen mij dat Kom niet met al je lijst hier, baby. Jouw keuze ZFM. De van zon zee Zandvoort en zomerhit No me importa lo que de mi se diga vive usted su vida que yo vivo la mía que solo es una disfruta el momento que el tiempo se acaba y pa'tras no vera Captain.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 I'm Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het verschil tussen de pensioenen van mannen en vrouwen is in Nederland na Cyprus het grootst van de Europese Unie. Dat heeft pensioen Denk, Denk Netspar uitgezocht. Dat komt vooral doordat vrouwen hier veel in deeltijd werken. Afgelopen nacht is er opnieuw brand uitgebroken bij een basisschool in Os, ditmaal bij de Nicolaaschool. Het is de derde brand in korte tijd bij een school in Os. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt een verband tussen de branden. De optie van een minderheidskabinet van VVD, D66 en CDA is van tafel, heeft informateur Remkes gezegd. Vandaag spreekt hij met negen partijen uit het politieke midden om te zien of er nog mogelijkheden zijn om tot een regering te komen. Het weer, regen, maar later in de middag wordt het droger bij 15 graden. Langs de noordkust vanmiddag mogelijk een stormachtige wind. could say to you. Behold!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 They're still together when it ends.